3 uur. Mannix Ampersen met het NOS-journaal. In zee bij Aruba is de zwarte doos geborgen van de defensiehelikopter... die gisteravond verongelukte. De vluchtrecorder is van groot belang voor het onderzoek naar de oorzaak van de crash. De NH90-helikopter was op patrouille boven de Caribische Zee bij Aruba... toen hij neerstortte. Van de vier bemanningsleden kwamen er twee om het leven. De twee anderen raakten licht gewond. Er zijn inmiddels zeker 23 coronabesmettingen gelinkt aan een café in Hillegom. Eerder werd gemeld dat café De Kleine Beurs al uit voorzorg de deuren had gesloten nadat vier bezoekers besmet bleken. Nu blijkt dat ook de café-eigenaar en medewerkers positief zijn getest. De GGD Hollands Midden is bezig met het bron- en contactonderzoek. Volgens de dienst heeft het virus zich mogelijk kunnen verspreiden doordat mensen met milde klachten zich niet hebben laten testen en zijn blijven werken. Roodstaan bij de bank wordt goedkoper. De rente van mensen die in de min staan gaat vanaf volgende maand omlaag van 14 naar 10 procent. Datzelfde geldt voor de rente op producten die op krediet worden verkocht. De Tweede Kamer had gevraagd om het aanpakken van de zogenoemde woekenrentes. Vooral in de coronacrisis kunnen huishoudens met lage inkomens door de hoge rente in de problemen komen. Het Nibud denkt dat de verlaging consumenten meer lucht kan geven. De marathon van Rotterdam gaat dit jaar niet door. Volgens de organisatie is het door de coronamaatregelen onmogelijk om het loopevenement op de gebruikelijke manier te organiseren. De 40 e editie zou eigenlijk in april zijn, maar was al verplaatst naar eind oktober. De jubileumeditie gaat dit jaar dus helemaal niet door. De organisatie mikt nu op 11 april. De startbewijzen blijven geldig. Het weer zon en stapelwolken, het is 18 tot 22 graden. Morgen in de loop van de dag stapelwolken, in het noorden een enkele bui en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Na drie uur Zandvoort, welkom terug Het tweede uur Zandvoort op zaterdag Op deze iets wat minder zonnige zaterdagmiddag Zon laat het even afweten. En meteen merk je dat ook aan de temperatuur trouwens Albert Jandi is drie graden naar beneden gekelderd Van 21 graden in één keer uh, plop 18 graden het tweede uur van Sanford op zaterdag met als eerste de Kultje en Een lekkere gouden ouwe. En wat gaan we in dit uur verder allemaal doen? Uh, nou, allereerst uh, natuurlijk de campagne Beats for Sharing is deze week uh, van start gegaan. En uh, overal zijn herkenbare borden geplaatst. En hekken. En, uh, wat? En hekken. En, hek en hekken, ja, genoeg hekken. Maar dat, uh, in de Halterstraat mag het ook. Maar daar kom ik straks nog even op terug, want... Rond de klok van half vier gaan we even bellen met Ron Brouwer... van Café Lal en Hardy in de Haltestraat. Want alle ondernemers van de Haltestraat hebben weer een brief gehad... van de veiligheidsregio in zaken. De aankleding, openstelling en afsluiting van de Haltestraat. En we zijn even erg benieuwd wat dat voor hem als ondernemer gaat betekenen. En wat het voor u als gast en uh, als inwoner van Zandvoort wat het voor u gaat betekenen. Want uh, ja, u hoort al van uh, loco-burgemeester Gert-Jan Bluis... ze hebben nieuwe, nieuwe parkeerplaatsen gemaakt voor brommers en fietsers... maar dat heeft ook al afgelopen nacht tot de nodige onrust uh, gezorgd. Uh, we gaan uh, om half uur met uh, Ron daarover praten. En het feestje om zes uur natuurlijk. En, ja, we, langzamerhand krijgen we toch een enig beeld over uh, wat er gaat gebeuren... maar hoe laat en tijd, uh, tijdschema's... Ontbreken nog. Ron, je hebt nog heel even tijd om het uit te zoeken. <laughs> nou, Ron, ik geloof dat er een zanger komt. Ja, ja, oké, okay, nou dan weten we dat dat was. Oké, okay, half vier meer daarover in het uh, telefonisch interview met Ron Brouwer van Laurent en Hardy. Uh, er is ook weer nieuws uh, vanaf het, uh, in, het, in het dossier uh, uh, asfalt uh, uh, op het circuit. Want uh, daar was asfalt gestort uh, voor uh, uh, tijdelijke tribunes en daar was weer uh, tegen geageerd. En uh, wij hebben daar weer een volgende stap in deze dramaserie voor u. Ja, Ik dus, zeg... dus naast de weg ook het uh, asfalt. En niet al, ja, niet alleen. Nou, die weg komt ook nog wel terug hoor. Daar zijn we nog niet vanaf. Nou. Maar goed, uh, in ieder geval, er is weer nieuws over het asfalt... wat, uh, wat gestort is in zaken uh, de, de tijdelijke tribunes tijdens grote evenementen. Ik zou zeggen, uh, als ik u was, zou ik blijven luisteren. Dan wel kijken naar uh, uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Dankjewel, Obejan. Kijken doe je via zfm-live.nl of download de ZFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, dan kan je ook luisteren naar het geluid van Zandvoort. En het nieuws uh, uiteraard volgen. En ook alle interviews uh, terugluisteren die ook vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort waren. Waaronder het interview met uh, Patrick Berg, uh, Marco Deen en uiteraard uh, onze Luco-burgemeester die we net uitgezonden hebben in het uh, laatste gedeelte van het eerste uur Gert-Jan Bluis. En hier zijn 5-star. Uh, Het waren de dames van Five Star en Let Me Be The One. Een lekkere houden zoals deze zaterdagmiddag bij CFM. En we volgen de kwalificatie trouwens. De Q1 zitten we op dit moment in nog 4,5 minuten gaan. Hamilton op P1, Max op P7. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort.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 deze groep Toontje Lager had in de jaren tachtig heel veel bekende nederpop platen. Eén daarvan die hoorde is juist net als in de film, maar ze hebben ook gedaan bijvoorbeeld... Ik heb stiekem met je gedanst en ben jij ook zo bang? En ja, toen moest ik een keuze maken. Nou, de keuze is dus gevallen op deze. Net als in de film Ik Wil het en Wat Is het? Beach for Sharing? Ja, wil je Nee, dat? nee die campagne, Beach for Sharing, zoals gezegd, is deze week al van start gegaan. Zandvoort loopt langzaam weer vol bezoekers. En nu overal in Nederland de zomervakantie is begonnen, is de verwachting dat het soms best druk kan worden. De landelijke maatregelen met de anderhalve meter samenleving zijn echter nog steeds van kracht. Nu in Zandvoort een gastvrij dorp uh, hier, uh, en hier wordt niet graag gezegd dat men niet mag komen. En in plaats daarvan wordt via de campagne Zandvoort Beach for Sharing opgeroepen om de ruimte met elkaar te delen. Door een goede samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en Zandvoort Marketing... zijn er diverse maatregelen genomen met de campagne Zandvoort voor Beach Sharing... Worden de bezoekers op een gastvrije, luchtige manier hieraan herinnerd dat we nog steeds afstand moeten houden en we rekening moeten houden met elkaar en de stranden en het dorp met elkaar moeten delen? Deze boodschap staat op bordjes, banieren en op de abris. Op het stationsplein en badhuisplein is deze week een groot Instagram-bord van 2 bij 2 meter geplaatst, waar iedereen een foto kan maken met de boodschap Zandvoort Beach for Sharing. Er zijn korte filmpjes gemaakt die op een mooie manier laten zien... hoe je prima in Zandvoort kunt verblijven. Deze worden wekelijks gedeeld op de sociale media... en tevens in diverse bioscopen in Amsterdam getoond. Verder zijn er speciale mondkapjes... die uitgedeeld worden door een speciaal team van hosts... en die binnenkort te verkrijgen zijn via de vvv winkel En zoals u inmiddels hebt vernomen... Uh, uh, zoals bekend is, is de Haltestraat op bepaalde tijden afgesloten voor verkeer... en om de terrassen van de horeca de ruimte te geven. Met ingang van vandaag zal de Haltestraat op een feestelijke manier heropend worden. Zo laten de ondernemers zien dat ook een, met de beperking van de corona... Zandvoort zeer gastvrij en toegankelijk is... Ik wijs u alvast even op het interview dat we om half vier gaan hebben met Ron Brouwer. Van ja, zou die wat meer weten over de opening? Die weten meer van en uit een andere uh, uh, hoek hebben we ook al wat meer informatie gekregen. Dus op het, we zullen het programma enigszins samen gaan stellen. Oké, okay, nou ik ben heel erg benieuwd. Uh, de mondkapjes, nog even als Nederlanders, zijn die gratis of niet? Dat, dat, dat vertelt het verhaal niet. Maar uh, ik zou me kunnen voorstellen dat er een uh, financiële vergoeding uh, tussen staat. En wat ik ook alvast even kan melden, maar daar ga ik ook met Ron ook nog even over, over. In de brief die naar alle ondernemers is gestuurd. En dan heb ik het over de veiligheidsmanager van de afdeling veiligheid en handhaving van Haarlem. Uh, is Haar conclusie, uh, die zal ik u vast even voor, voorhouden. Dan heb u daar vast al kennis van genomen. Ten slotte hebben zowel handhaving als politie meerdere malen geconstateerd... dat bij enkele ondernemers op terrassen en binnen de horeca de anderhalve meter niet worden nageleefd. Ook is nog steeds alleen het gebruik van zitplaatsen toegestaan. Wij wijzen erop dat dit echt eigen verantwoordelijkheid is van de ondernemers. Dit is niet alleen in strijd met de noodverordening... maar ook niet fijn ten opzichte van collega-ondernemers... die er wel alles aan doen om de regels goed na te leven. In het vervolg zullen wij, dus de gemeente... individuele ondernemers hier meer op gaan aanspreken... Duidelijke taal. Mm, jazeker. Nou ja. Wordt vervolgd is ze dadelijk meer over de horeca. Inderdaad. Van Ron Brouwer van Café Laurel en Hardy. Onder meer de feestelijke heropening van de Halterstraat komt aan bod. En nog veel en veel meer. Lekker blijven luisteren naar het geluid van Zandvoort. CFM al 30 jaar het hier in Zandvoort. Stay with me, but if you want to leave. Take your things, forget all of Yeah. <laughs> bij het geluid van Zandvoort. Weer een hit uit de hitparades van dit moment. En ook onze eigen Euro Breakdown komt trouwens weer terug binnenkort. Maar daar nog veel meer over. Dit was de single van Harry Styles. Drie minuten voor half vier. We zitten in Q2 van de kwalificatie voor de race van morgen in Hongarije. Mag je ze in ieder geval door naar Q2. En we hebben nog bijna 13 minuten te gaan. En ook die Q2 houden we voor je in de gaten. get you in your eyes. Hit, uh, op CFM Sandsports. Deze van de weekend en Doja Cats and In Your Eyes. Q2 die volgt nog kleine 10 minuten te gaan, Louis Hamilton op 1, uh, Bottas 2, Fettal 3. En max de stap op dit moment op P4, maar er kan nog uh, van alles gebeuren. Het is uh, half vier, precies. Het klokje tikt weer goed uh, hier in de studio. We lopen precies op tijd, uh, Albert-Jan. Want we hebben aan de telefoon uh, Ron Brouwer. We gaan eens even live schakelen met uh, de Hotsestraat. Want daar uh, gaat het een en ander gebeuren. Goedemiddag, Ron. Goedemiddag, heren. Ja. Alles goed? Ja, bij jou ook alles goed? Ja, prima. Drukke ja. avond gehad gisteravond? Ja, het was lekker druk. Het was een uh, goede avond, gelukkig. Uh... Ja... Even terug, we hebben een paar weken geleden hadden we ook contact. Toen was er weer een ontwikkeling in de zaken de, de afsluiting, CQ-opening van de Haltestraat, De anderhalve meter en wat dat voor consequenties zou hebben voor de ondernemers in de Haltestraat. Uh, jij hebt daar uh, op een gegeven moment, uh, ja, dankzij de blauwe streep en dergelijke, maar goed, uh, uh, toch een leuke leuk, uh, invulling aan kunnen geven, ondanks de regels. Ja, zeker. Uh, we hebben het terras een beetje uit kunnen breiden en uh, ja, uh, het weer zat alleen niet mee. Het is, het is dit weekend gelukkig een beetje wat beter, maar de weken die we gehad hebben waren natuurlijk uh, een stuk minder en dan, ja, dan heb je er niet zoveel aan natuurlijk. Maar ja, daar kan niemand wat aan doen. Maar uh, we zijn sowieso blij met een klein beetje uitbreiding. Maar... Ja, die anderhalve meter blijft toch een puntje natuurlijk. Ja, maar je, binnen, binnen, binnen dat strakke kader, want zo noem ik dat dan maar even, uh, hebben de ondernemers er toch het, mac, uh, het maximum uitgehaald wat mogelijk is. Maar het, het is wel een situatie die, die, die, die langere tijd gaat duren nu, die anderhalve meter en uh, de terrassen. Er zijn ook ondernemers die, die uh, horeca ondernemers, die hun terras nauwelijks hebben kunnen uitbreiden. Uh, ja. Maar uh, nu in de nieuwe afspraak is dat je tot twee uur s'nachts uh, open mag met het terras. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat, dat, dat hebben we speciaal gevraagd. Want het was natuurlijk een probleem. Om twaalf uur uh, moesten we dan de, de, de extra terras die we uit mochten breiden... Uh, die moesten we sluiten om twaalf uur. En hier gewoon het terras mocht blijven staan tot twee uur. En ja, als je terrasje dan uh, vol zit, en je zit binnen ook uh, bezet, tenminste vol, uh, zoveel als je mag binnen die anderhalve meter, kan je die mensen die, uh, die op dat terras zitten om twaalf uur, die kan je niet meer binnen hebben. En die moet je dan wegsturen en dat is, uh, ja, dat kennen we als voor problemen zorg. zeker als er een borreltje in zit natuurlijk. Ja, ja. Als de helft van je terras wel mag blijven staan en, uh, en de andere helft niet, zeg maar, ja. ja, dan krijg je een hele discussie waar je eigenlijk, uh, ja, het is gewoon moeizaam. En we hebben gevraagd aan de gemeente om, uh, om, om die terrassen dus uh, ook tot twee uur te mogen laten staan... Zo, zo, zolang er geen, uh, geen overlast is voor de buurt natuurlijk. Nee, uiteraard. Maar de, zoals ik je nou uh, uit jouw woorden proef... is dat eigenlijk uh, uh, ja, orga, organisatorisch gebleken dat als je... dat was de oude regel, uh, om twaalf uur de buitenterrassen uh, weg halen uh, dat levert toch uh, uh, uh, ja, ik wil niet zeggen spanning, maar een on, on, on, ongezellige situatie. Ja, je, je krijgt problemen eigenlijk, uh, ja, wat niet nodig is, zeg maar. En uh, kijk, nu mag je je terras gewoon uh, laten staan tot twee uur. En om twee uur gaan sowieso alle terrassen dicht. Dus dan, uh, ja. dan is dat, is dan gaan ze meestal al een beetje naar huis toe. En uh, wat je nog binnen kan hebben, kan je nog binnen hebben, maar. Ja, dan is, het, dan is het een heel ander verhaal om twee uur dan om twaalf uur. Om twaalf uur zitten ze misschien net. Of het personeel van het strand komt nog even een borrel drinken en dat soort dingen. Ja, ja dan, dan, dan krijg je een probleempje, zeg maar. Ron, was het uh, altijd zo dat uh, de terrassen tot uh, twee uur s'nachts uh, open mochten blijven? Ja, ja, ja, ja. Dat is al een hele tijd. Het was wel van de tijd van Wilfred Taters, Oké, okay, nee, dat is al inderdaad al een hele tijd, dan uh, kunnen we dat, <laughs> <laughs> dan, kunnen we dat uh, ook uh, begrijpen. Nee, waar we eigenlijk even naartoe willen, als we nou op uh, Facebook uh, kijken... en we zagen vanmorgen bijvoorbeeld een uh, bericht van iemand die in de Swaluwestraat uh, woont... En die zegt, ja, daar hebben we nu die, die fietsenstallingen staan. Hè? Die zijn daarheen ja. verplaatst. Ja. Ja. En ja, hij zegt dan op een gegeven moment, dan sluiten de terrassen en dergelijke. En dan gaan al die mensen gaan, gaan lopen lallen daar in de, in de straat. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Ja, dit is, dit is natuurlijk een, uh, een probleem, want al die scooters en fietsen werden overal maar neergezet. Ook uh, voor, voor gevaarlijke ingangen waar de hulpdiensten niet meer doorheen konden en zo. Dus dat, dat was een probleem. Dus de gemeente heeft uh, gedacht om daar een, parkeer, een parkeerplaats te doen voor fietsen en brommers. Maar ik heb me voorgesteld dat bewoners daar een beetje last van krijgen misschien. En daar moet dan ook even over gepraat worden, want uh, ja, ze moeten toch erger staan. En uh, ja, dat leek voor de gemeente de beste oplossing, maar misschien is dat niet zo. Misschien moeten we toch naar een andere oplossing zoeken. Uh, Nog even iets anders. Uh, in het verleden, in die, die, die tussenperiode zal ik maar even zeggen, uh, had je op een gegeven moment ook uh, ondernemers die moeite hadden met die anderhalve meter uh, de regel intact te houden... en besloten dus uh, hun zaak eerder te sluiten dat de collega uh, kroegen open waren. Ja. Daardoor kreeg je dus het gevolg dat de mensen die uit die kroeg weg moesten... zich gingen verdelen over die andere kroegen die nog wel ja. open waren. Ja. Hebben jullie heb nu, nu duidelijke afspraken gemaakt met de horeca? De terrassen blijven pertinent tot twee uur open of is de, ligt het aan de ondernemer zelf? Nee, dat legt geheel een ondernemer zelf. Dat, dat beslist hij zelf natuurlijk. Hij is baas in eigen huis natuurlijk. Ja. Je, kan, je kan moeilijk uh, verplichten om per se tot twee uur open te blijven. Als je dat niet wil, dan, uh, dan hoeft dat natuurlijk niet. Maar het is wel, als het druk is in de stad, is dat wel het prettigst natuurlijk. Dan, uh, ja. Dat iedereen open blijft. En, en meestal is dat ook wel zo. Als je druk hebt, ga je niet dicht natuurlijk. Dat, uh, Nee, nee, dat klopt. is deze tijd. Een dat je wat omzet dan. Uh... Ja, nee, oké. Okay, maar dus die situatie zou theoretisch, ook in de toekomst met die nieuwe regels, uh, zich voor kunnen doen. Dat op een gegeven moment iemand zegt van nou ik doe even de zaak dicht. Kijk, restaurants in de Halterstraat die zijn nooit al twee uur open. Dus, uh, dus, nee, nee, dus, dus die, die hebben da daar geen last van. tussen aanhalingstekens last van. Maar uh, dus, uh, de, een ondernemer die, een horecaondernemer die eerder dicht gaat, de tent sluit en het overloop van dat bezoekerspubliek dat dat blijf je dus wel houden dus dat mensen die bij jou aan de deur staan die krijgen daar dan nog kunnen daar nog mee te maken krijgen ja dat is dat is best een probleem en, en zeker uh, door de week is dat een probleem ook als er problemen zijn geweest in een kroeg en ja. die zegt dan uh, van nou ik ga sluiten want ik, ik hoef dit volk niet meer binnen te hebben en dan gaan ze toch zoeken naar een ander en dat is een probleem natuurlijk dat hou je altijd maar dat is dat was voor de corona ook zo natuurlijk ja dat is altijd al zo geweest. En uh, ja, dat, dat, dat is moeilijk uh, op te lossen, denk nee. uh... Maar goed, dat wordt natuurlijk zo, zo goed mogelijk opgelost. Maar in die laatste brief uh, die naar de ondernemers is gegaan uh, vanuit uh, de gemeente Haarlem, afdeling Veiligheid en Handhaving, mevrouw Jonneke van Broekhoven van der Gijp. Zou het familie zijn van. <laughs> dat zou wel kunnen. Nou, ik vind het wel streng, want uh, ik heb het al even aan de luisteraars voorgelezen. Uh, aanhouden anderhalve meter afstand binnen de horeca en op de terrassen. En uh, ze hebben dus geconstateerd uh, dat, het, dat, dat die regel moeilijk te handhaven is en ja. op en toe niet gehandhaafd wordt. Maar uh, daar hoef je geen, uh, geen professor voor te zijn om dat te constateren, natuurlijk, want het is, het is gewoon niet te doen in de horeca anderhalve meter. Nee. En uh, we doen ons best hoor, en uh, er, zijn een, er zijn ondernemers die, uh, die er lak aan hebben, die doen er helemaal niks aan. En er zijn ondernemers die proberen zijn best te doen om dat wel voor elkaar te krijgen. En ja, maar dan, dan nogal, doe je je best, het, het lukt anderhalve meter in de horeca, is gewoon niet te doen. Maar dat heeft de dat heeft horeca Nederland ook al uh, landelijk ook al verteld. Dat, uh, dat is ja. niet zo'n uh, geheim natuurlijk. Ik denk als je bij elke horecaondernemer binnenkomt, uh, als ze handhaven, zeg maar, om dat te controleren, dan uh, kan je alle tenten wel dichtgooien. Want uh, nou ja, dat... alleen, alleen je moet wel je best doen om het wel een beetje uh, nee, te de, maar, ik, Nee, ik, ik, ik, ik bedoel, ik heb het ook uh, gemerkt dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat, dat de, de, de horecaondernemers in, in de Halterstraat vanuit hun kant er heel veel aan doen om zoveel mogelijk die, dat soort situaties te voorkomen. Maar ja. op, op, op piekuren dan, dan, dan is het af en toe wel lastig om dat uh, strak in de hand te houden. Maar wat, wat, wat, wat nou de handhavers zeggen, of tenminste die mevrouw, die veiligheidsmanager, is van dat wij in het vervolg individuele ondernemers hier meer op gaan aanspreken. Nou, nou ik, ja, ik voel hier ja. de eerste boetes aankomen. Nou ja, maar dat is ook wel logisch, want er zijn ondernemers uh, in de Altersstaande ook die, die gewoon uh, hun zaak vol proppen, uh, zonder er echt niks aan te doen. En dat is, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee snap je dus dus dat is dat is voor de andere ondernemer is dat sowieso niet collegiaal want de andere ondernemer die die heeft de helft aan het aantal mensen binnen want omdat die denkt van nou meer kan ik er niet hebben qua coronamaatregelen. en en de ander die die zegt van nou uh, maakt mij niet uit vol met die handel en dat is niet helemaal de bedoeling want als we straks weer twee maanden dicht moeten daar zijn we niet blij nou natuurlijk. ja ik, ik speel nu even de advocaat van de duivel stel stel er wordt een, er wordt een overtreding een duidelijke overtreding geconstateerd uh, dan, heb, dan, dan heb je als, als, als, als wetgever twee opties. Of die, je, je doet sancties tegen die ene zaak... of je, je gaat weer terug naar een algehele lockdown... zoals het nu in Barcelona uitgevallen is. Ja, nou, daar zit we uh, niet op te wachten. Daar natuurlijk. zit niemand op te wachten natuurlijk. Nee, nee daarom, daarom is, het, uh, is het noodzakelijk dat de horeca-ondernemers... gewoon zich aan een beetje, beetje proberen aan de regels te houden. Ja. In ieder geval, uh, ze best doet om het, om het voor elkaar te krijgen. Ja, Ron, uh, nog, even, nog even een vraagje daarover. van Is er uh, nog overleg... Uh, Onderling bij jullie met de veiligheidsregio, met de gemeente en de ondernemers en ook de bewoners. Want ik vraag het ook, omdat nu natuurlijk de zomervakantie eraan komt... En uh, ja, het gedeelte van, uh, van de ambtenaren die liggen lekker op het strand, laat ik het zo zeggen. Valt dat niet een beetje stil dan? Of gaat dat de overleg gewoon uh, keurig netjes door? Uh, die gaan gewoon door. Uh, wij hebben altijd al overleg uh, voor de coronamaatregel ook al. We hebben altijd uh, één keer in, de, in het seizoen, en één keer in de twee, drie weken een overleg met elkaar met de politie, handhaving, gemeente. Ja. Uh, en hoor ik ondernemers. En daar komen we gewoon bij elkaar. En nu is het via de videocall uh, Via de computer natuurlijk. Zelfs jij gaat mee in, de, zelfs jij gaat ja, mee in die moderne tijd. Ja, dat is uh, <laughs> ongelooflijk. Hey mannen, sorry. Zullen... Ja, maar dat is wel. Uh, ja, uh, je moet wel overleggen blijven. Je moet ook, uh, er moet ook wel duidelijk uh, verteld worden. Wat er, wat er kan en wat er en niet kan. En, uh, en als er als oneenigheden zijn. We hebben natuurlijk ook een, uh, een ont ontzeggingsbeleid. Dus als, als er uh, mensen zijn die lastig zijn. en die uh, vervelende dingen gedaan hebben. die worden dan uh, ontzegd. Maar dan heb je de hele horeca die aangesloten is. Dus dan mogen ze nergens meer binnen. Oké, okay, nou mannen, mannen, mannen. Ik ga jullie even onderbreken. Wat uh, inderdaad uh, ontzegging. En dergelijke, maar ik heb zin in een feestje ja. en dat, ja, uh, dat komt goed uit, want uh, vanavond om uh, 6 uur dan, uh, zijn we allemaal paraat bij de straat, maar wat gaat er nou gebeuren? De feestelijke heropening, zo stond het uh, in de krant om ja. 6 uur. Ja, het, het is een beetje een feestje omdat, uh, omdat we ten eerste de terras mochten uitbreiden natuurlijk en omdat de halter afgesloten afgesloten zodat, uh, zodat we wat meer ruimte hebben. En uh, dat wilde we al de hele tijd vieren, maar het werd steeds slecht weer en slecht weer en nu is het mooi weer. Dus nu hadden we besloten, tenminste de, de, de, de organisatie heeft besloten om het vandaag te doen. Met uh, ballonnen en uh, amusement, zeg maar. Uh, kleinschalig, mag niet te druk worden natuurlijk. Het is, het is, het is nee, dat is waar, ja. ja. Het is geen evenement natuurlijk, maar het is gewoon even vrolijkheid in de straat. De terrasjes zitten straks allemaal lekker vol. En, ja. en, en er komt een soort straattheater door de straat heen gereden. En dat is, dat is hartstikke leuk. Ja. Oké, okay, dat gaat op een kar of zo, hè, geloof ik. Zo door de, nou, de straat. Een hele, hele mooie Mercedes heeft hij uh, waar hij op rijdt. Oké, ik heb al een vermoeden. Maar goed, ondanks of dankzij alle regels, jij... Jij straalt het ook uit. We blijven positief en het gezellig biertje drinken in de kroeg is, is mogelijk. Ja, nee, nog even over die kar. Is dat inderdaad die vroeger ook wel eens stond met die bente in die kar? Nee, nee, nee. nee. Dat niet? Jammer, jammer genoeg niet. Nee, nee, want waar is die gebleven? Die, die zien ja, we nooit meer. geen idee. Geen idee. Maar ja, deze gaat ook wel leuk worden. Ja, deze gaat ook wel leuk worden. Dus, uh... Nou, dat vanavond dus, uh, Albert-Jan? Ja, maar dat is gewoon heel gezellig. In, in de andere is het altijd wel gezellig, natuurlijk. Ja. Maar en... uh, nu extra gezellig. Ook uh, vrolijk versierd met ballonnen en dergelijke. Dus uh, gaat helemaal los. Wordt weer een latertje, Ron. <laughs> ja, dat wordt het sowieso. <laughs> <laughs> hey, heel, veel, heel veel plezier en uh, gezelligheid uh, vanavond. En ook natuurlijk de komende weken. En ondanks alle regels, uh, het gezellige biertje in de, in de ja. kroeg. Dat blijft bestaan. Zo is het. En de mensen moeten er zelf ook een beetje in denken. Ja, dus niet, niet dat wij de hele tijd. Uh, heb je het ook in, in Duitsland uh, op de deur hangen? Nee, anderhalve niet. meter in Duitsland is er niet, hè? Nee, dat is er niet, nee. Nee, nee, dat klopt. Maar uh, we proberen het zo duidelijk mogelijk te maken. Ja. Dus, uh, het is al af en toe wel eens een beetje uh, lastig, maar uh, ja. uh, ze, ze mogen hier al meer dan in Duitsland, heb ik begrepen. Dus, uh... Oké, okay. daar nou, kan je meedemen. Te... Nou, nee, maar daar maken ze ook wel gebruik van dan uh, meteen. Uh... Ja, <laughs> ja en soms doen ze ook net als ze gek zijn. Ja, <laughs> nou, dat wilde ik niet zeggen, maar jij doet het gelukkig. <laughs> Okido, oh, hey Ron, okay. hartstikke bedankt dat je, dat je de moeite hebt genomen, ondanks je drukke bezigheden, om even ons te woord te staan, en onze luisteraars ook. En, ja, we, we zijn wel met de kwalificatie bezig natuurlijk. Ja, oh ja, is ja hij, hij is toch? door hoor, hij is door. Ik <laughs> <laughs> ben blij dat Albert-Jan erbij zit, want ik... <laughs> Mazzel en uh, tot binnenkort, hè? Hartstikke bedankt, Ja, ik heb een mooie toepasselijke plaat voor uh, vanavond trouwens. Going Dancing Down the Streets. Oké. Okay. Nou ja, dat, dat gaat wel worden. Ron, heel veel plezier, hè? Ja, dankjewel. wel voor je tijd. Oké, okay, hoi, hoi. Hoi. Going Dancing Down the Street. Gotta move your feet. Going Dancing Down the Street. In ieder geval goed om te horen, juist van rondouwen, dat het overleg ook deze zomer gewoon blijft plaatsvinden. Sowieso tussen de ondernemers, de cafés, de uiteraard, de inwoners, de, de buurten, bewoners van, van de Haltestraat en dergelijke. Goed om daarmee bezig te blijven. Vanavond de feestelijke heropening om zes uur versierd met ballonnen en een leuke kar. Nou ja, kar. Iets wat, uh, wat uh, zich verplaatst in de haltestraat Blijft nog een klein beetje verrassing. Maar gewoon uh, kijken gaat heel uh, gezellig worden. Ondertussen, toen we het interview hadden... hebben we Albert-Jan die heel goed uh, de Q2 in de gaten heeft gehouden... en wist dat uh, Max stappen door was naar uh, Q3. Nog ja. voordat de Q2 afgelopen was. Ja, en uh, <laughs> en uh, we zitten nu in de, in, de, in de Q3, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Ja. En, uh, nou, ja. Hoe gaat het daarmee? Ik ben nog ruim 10 minuten te gaan uh, momenteel. 1 nou, ja, Hamilton, 2 Bottas, 3 Verstappen, 4 Leclerc, 5 Norris, Vettel, C. Uh, Hamilton, ja, Stroll gaat nu naar 1. Het, het, het wordt een stoelendans. En het verneind zit hem zoals altijd in Q3 in de staart. Ja, en dan komt er in één keer een Ferrari meer naar, naar boven. Waarom in de gaten? Nog 10 minuten te gaan in Q3. Zonnige muziek nu. misschien nu. Ik denk, daar komt hij aan, hè? de single van de mama's en de papa's. Nee, dit is, dit is leuk. Dit, dit is dik-dik. Dik-dik-dik-dik. Ja. Goed. Goed, waar gaan we het over hebben? Oh ja, we zouden het nog hebben over het uh, asfalt uh, op het circuit. Ja, de continuing story, ja. zal ik maar zeggen. Want uh, er was uh, natuurlijk op een gegeven moment asfalt uh, ge gestort of gelegd... Uh, ten behoeve van de tijdelijke tribunes die, uh, de plaats kunnen, uh, die gemaakt kunnen worden... tijdens grote evenementen zoals de Formule 1. Daar was de op een gegeven moment tegen geageerd omdat het vervuild zou zijn. Dat is uitgezocht, het is niet vervuild. En de situatie op dit moment, luisteraars en kijkers, is dat het circuit Zandvoort. mag waarschijnlijk toch rond delen van het circuit asfalt gebruiken. als ondergrond voor tijdelijke tribunes. Eerder bleek er dat er geen ontheffing was om dit te doen. en dreigde de provincie met het opleggen van een dwangsom. De asfaltlaag zou slecht zijn voor het leefgebied van de zandhagedis en de rugstreeppad. Nu blijkt uit een brief die is gestuurd aan de Provinciale Staten... dat het circuit een nieuwe ontheffing heeft aangevraagd om de verharding voor vijf jaar toe te staan. Dit omdat het toch niet mogelijk blijkt om de meeste tribunes veilig te kunnen bouwen op een zandgrond. En alternatieven voor asfalt zouden bovendien nadelig zijn voor de natuur... Gedeputeerde Esther Rommel laat in een brief weten dat uh, er zicht op legalisatie is. Maar dat ze nog beoordeelt, uh, of, uh, beoordeelt of de provincie ook akkoord gaat met de aanvraag voor vijf jaar. En daarnaast gaat het circuit uh, 1220 vierkante meter in twee gebieden aan asfalt weghalen... op plekken waar het niet nodig is de ondergrond te verharden voor tribunes. Ondertussen ligt er nog wel een last, on, uh, uh, wel een last onder dwangsom... Tot het moment dat er ook echt een ontheffing ligt voor de provincie... mag het circuit geen verharding voor tribunes meer aanleggen. Gebeurt dat wel, dan volgt er een boete van 50.000 euro per dag... met een maximum van 200.000 euro. En daarnaast moet het asfalt op de 1220 vierkante meter worden verwijderd... en de gebieden weer in de oude staat worden hersteld. Kan u het nog volgen? Gebeurt dat niet, dan hangt het circuit nog een boete van 100.000 euro... boven het hoofd. Kassa. Uh, het lijkt wel een jackpot... Er is een termijn van zes weken om bezwaar aan te tekenen tegen de ontheffingsaanvraag voor het circuit. Dat betekent dat de provincie half augustus een besluit neemt. Zoals ook mijn vorige berichtgeving over het asfalt op het circuit. Uh, ik zou zeggen, wordt vervolgd. Dankjewel Albert-Jan, inderdaad uh, voor het bericht. We houden de nieuwtjes voor je in de gaten. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 5 bij Sandvoort op zaterdag. En wil je het nieuws volgen? Download dan onze app. Hè. Hij is weer helemaal vernieuwd. Hij ziet er weer gelikt uit, als zeg ik het zelf. En is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Softboard en je blijft op de hoogte. En je hoort uiteraard het geluid van Softboard. 24 uur per dag. En we doen het al 30 jaar. Je zou er bijna moe van worden, maar we houden gewoon vol hoor. Op naar de 40, 50, 60 jaar. ZFM vanuit Softboard.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 Ook de café-eigenaar en medewerkers zijn nu positief getest. De GGD Hollands Midden is bezig met het bron- en contactonderzoek. In Antwerpen is ophef ontstaan na de dood van een Algerijnse arrestant. De man van 29 werd gisteren aangehouden omdat hij zich agressief gedroeg op een terras. Volgens de politie was hij onder invloed. Hij werd liggend op de grond geboeid en kreeg mogelijk een hartstilstand...